Middernacht, het begin van zaterdag 24 januari. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is onrust ontstaan onder het korps commando-troepen... naar verklaringen van commando Mar Marco Kroon... over het doden van een Afghaan in 2007. Het tv-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken... dat er een bepaald veiligheidsrisico is... in een gebied waar Nederland nu op missie is. Minister Bijleveld heeft Nieuwsuur gevraagd... daar geen informatie over te verstrekken en gezegd dat een deel van de informatie staatsgeheim is. Een oud topadviseur van president Trump heeft schuld bekend aan samenzwering... en het geven van valse verklaringen in het Rusland-onderzoek van de FBI. Rick Gates was adviseur van Trump tijdens de verkiezingscampagne. Hij heeft het vermoedelijk op een akkoordje gegooid met speciaal aanklager Robert Mueller... nadat gisteren nieuwe aanklachten tegen hem bekend waren gemaakt... over witwassen en belastingontduiking... De EU wil dat er per direct een wapenstilstand ingaat... in de streek rond Oost-Kuta in Syrië. Ook moet daar humanitaire hulp in het gebied worden toegelaten. Aanhouden de bombardementen en beschietingen... hebben de afgelopen dagen het leven gekost aan 400 mensen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Bij het Internationale Rode Kruis zijn sinds 2015... 28 mensen ontslagen of vertrokken vanwege seksueel wangedrag... waaronder prostitueebezoek. Ze hebben gehandeld in strijd met de gedragscode van de hulporganisatie, staat in een verklaring. Het is alle medewerkers verboden te betalen voor seks, ook op plekken waar prostitutie legaal is. Het internationale Rode Kruis, kruis verbiedt bezoek, omdat het in strij strijd is met de waarde en missie van de hulporganisatie, pardon. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld, FC Groningen tegen NAC. Dat werd op de valreep gelijkspel 1-1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 is soms het tragische lot van de vergetelheid beschoren. Na half twee, in Nooit meer slapen... weer aandacht voor een onterecht vergeten klassieker... in onze maandelijkse serie Lees deze. Deze keer bespreken we het boek Rolien en Ralien van Josefa Mendels. En zo dadelijk, over iets meer dan een half uur... ga ik praten met schrijver en beeldend kunstenaar... en theatermaker Steve de Jong... Zijn um, um, voorstelling Orfeo, een drama van karton... gaat volgende week in première. En hiervoor gebruikt hij weer live muziek... handgemaakte kartonnen pop-up decors, humor... en een eindeloze verbeelding. Dat allemaal straks. Nu eerst de laatste aflevering van Heerlijk duurt het langst. Een zevendelig hoorspel van de Avrotros. Het hoorspelhalf uur...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 Jezus. Wow. Hallo? Hallo? Hé. Hey. Hij is misschien dood. Zo, u laat me schrikken. Oh, sorry, maar kijk dan. Dood ligt er. Vanochtend zag ik hem al liggen uit het raam. Toen dacht ik al dat hij niet meer leefde. Ik durfde niet dichterbij te komen. Ze zeggen dat die beesten ontploffen als ze te lang dood liggen. Dat wil ik niet. Daar wel naast staan. eens. Maar nu je hier toch bent... Shhh. Kijk eens. Is dat niet een oog? Hij kijkt. Ach, Ach de stoel. Hij kijkt. Hij leeft nog, verdomme. Kom op. Duwen. Ah. Eén. Twee. Mm. Hup. Nog eens. Eén. Twee. Oh, het lukt niet. Oh, het lukt echt niet. Oh, zal ik... Mijn man rijdt een bouwmachine op zijn werk. Ik kan hem bellen. Hij wil vastkomen om te helpen. Denkt u? Helemaal hierheen, met zo'n ding? Ja, dat is echt geen probleem voor hem. Dat doet hij graag. Ik zal hem even bellen. Ralf, heb je even tijd? Ik... Ik ben het. Ja, dat weet ik. Nou, en... Nee, er is iets gebeurd, Ralf. Laat, laat me nou vertellen. Er ligt hier een walvis sinds vanochtend. Zo midden op het strand voor het huisje. Hij leeft nog, Ralf. Hij moet terug het water in. Nee, nee, dit is echt. Dit keer. Kun je niet komen met de shovel? Dit gaat buiten ons om. Ja. Ja. Hij zal zijn best doen. Dat betekent dat hij komt. Nu. Hij weet dat het belangrijk is. Dit gaat buiten ons om. Ja. Ja. Naast zijn werk zal hij komen. Goed. Dan moeten we snel handelen nu. We hebben emmers nodig en handdoeken. Waar halen we die? Bij mij thuis. Ik heb al wat liggen. Thuis? Daar. Daar bij die strandhuisjes. Daar woon ik. Blijf gieten. Ik zal ze vinden inwikkelen. Die lijkt me belangrijk. Het lijkt wel alsof hij het onmiddellijk absorbeert, alsof het geen zin heeft. Als een spons, die leeft ook in de zee. Oh, God! Dan gaan ze pikken! Weg! Weg! Weg, mezen! Oh, dit is een voorteken. Voor wat? We zullen zien. Hij gaat opgeven. Zo lijkt het, hè? Misschien moeten we hem... pijn doen om zijn laatste krachten op te roepen. Ik heb ergens gelezen dat dat kan. Als iemand denkt dat het voorbij is... en er toch niks meer aan gedaan kan worden, zoals hij nu... dan kun je hem hoop geven, juist door een beetje pijn. Ja? Je, je bedoelt iets van slaan met een stok? Ik denk dat het subtiel moet zijn. Misschien moeten we hem prikken met schelpjes of iets, of... heb je geen punaises thuis? Ik zo even kijken. Ik had alleen dit. Het zijn speldjes van de borstkankerstichting. Daar collecteerde ik vroeger voor toen hij nog in de stad woonde. Denk je dat die uh, zouden kunnen? Het valt te proberen. Het is de taai, zie je. Hij voelt het nauwelijks door die vetlaag. Ik, ik denk dat we zwakkere plekken moeten zoeken. Nou oh ja, hier is nog steeds dat oog zou misschien in de randjes kunnen. In de ooghoeken? Ik denk, ik denk niet... Nou ja. Alsof je een splinter eruit haalt, maar dan erin. Hop. Nog één. En blijf me maar aankijken. Hier, ik, ik probeer zijn spuitgat. Daar is het vlees ook dun. En zijn uh, en mondhoeken, dat kan ook. Werkt het? Hij leeft nog. Maar meer dan net? Ik weet het niet. Ik geloof dat hij huilt. Hij heeft een traan. De, hoe laat komt uw man thuis? Thuis? Oh, hij woont hier niet hoor. Hij ging weg. Later is hij nog één keer teruggekomen om de deurknop te repareren. Om goed gedrag te hebben voor de scheiding. Oh, oh. dat spijt me voor u. Ik zei dat hij de deurknop dan voor eigen gebruik repareerde. Omdat ik wegging naar het strandhuisje. Daar zou ik voortaan wonen. Vandaar. En jij? Ik... Ik, uh, ik woon in een flat met bijen op het dak. Maar niet voortaan. Oh. Het gaat open. Wat? Zijn spuitgat gaat open. Oh, doorprikken? Misschien is dit. Is dit wat? Werkt het? Hij gaat uitademen, denk ik. Het lijkt erop. Prikken. Stoppen. Stop. Dit was het. Het is gebeurd. Wat? Hij is dood. Dood? Door jouw speltjes. Jij wilde dat we een pijn deden. Door jou hebben we hem doodgeprikt. Ja, natuurlijk niet. Die speeltjes zijn veel te klein om bij enig vitaal orgaan te komen. Dat is niet zo. Wij hebben dat niet gedaan. Hij stierf aan droogte, niet door ons. Wij hebben dat niet gedaan. Het land. Wat doe je? Ik heb daar een idee van. Met walvisliederen. Daar kan je heel goed mee slapen. Misschien kan het een uitgeleide van zijn leven zijn. Dat meen je niet. Hier, ik heb een zakmes. Doe jij het? Doe ik wat? Hem opensnijden. We moeten hem leeghalen. Je had het zelf over dat ontploffen als hij te lang ligt. Kan de dierenarts dat niet doen? Die laten het juist op zijn beloop. Het is makkelijker op te ruimen als hij in kleine stukjes is. Daar wachten ze op. Ja, nou... God. Ik doe het dan wel weer. Ik heb een gevoel dat wij een soort van bijen moeten blijven... tot het echt voorbij is. Hij kan hier niet blijven liggen, terwijl wij terug gaan naar onze huizen met onze onopgemaakte bedden en onze vieze vaat. Hier, doe maar bij zijn keel. Heb jij vieze vaat thuis eigenlijk? En dat gaat het snelst. Is het nog vies, Roel? Of heb jij iemand die het voor je staat af te wassen terwijl jij wandelt? Ik bedoel dit niet gemeen, maar heb jij iemand die de ladder vasthoudt als je een lampje in moet draaien? Of neem je het risico dat je inklapt en omvalt? Al mijn lampen zijn kapot. Hoe weet je dat ik zo heet? Dat staat op je handdoek geborduurd. Roel, die heb je zeker gekregen? O, o, mijn handdoek. <laughs> Jij dacht even dat ik eng was. Nee. Dat ik jou al had zitten bespieden... en opgezocht op internet voordat je me hier ontmoette. Toch? Sorry. Nou, maakt niet uit. <laughs> ik heb trouwens maar rijden. Ik heb een afwasmachine. Nou, daar gaan we. <GAS> Oh Getver. Wat is dat? Wat? Dat, dat, dat groene. Ik weet het niet. Trek er eens aan. Trek jij dan? Jezus. Bramen? Wow. Kijk dan, een goede brama aan. Trek het er verder uit. Snij hem verder open. Oh. Ja. Oh, Wauw, ik ga proeven. Ja, ik ga gewoon proeven. Oh, roer, oh, ze zijn echt heerlijk. Ze zijn echt rijp. Hier, neem er een. Denk je dat hij ooit een braam heeft ingeslikt? Omdat hij is gegroeid tot een struik. Misschien is hij daar wel dood aan gegaan. Niet door ons roem, maar door een natuurlijk groeisel. Misschien, maar... Maar er is mee, meer, denk ik... Meer bramen? Meer, meer, meer groen. Kijk, kijk, kijk, naar achter. Kom, we, we we moeten, denk ik, naar binnen gaan. Allemachtig. Ongelooflijk. Oh, wie zou dit hebben aangelegd? Ik bedoel, schapen. Dat. Is dat een dier? Het lijkt een dier dat slaapt. Ik denk dat het zo hard is. We hadden wel gelijk. Het klopt niet meer. Toch. Van buiten leek hij dood, maar hier binnen leeft het. Als het zomer is, kunnen we hem verder opensnijden. En dan klappen we hem open met al onze kracht, Moet lukken en we spreiden hem uit over het strand. Als een enorme tuin. Waar je op kunt klimmen en doorheen kunt lopen. We kunnen in de zon liggen en ook verdwalen. Misschien komt mijn man dan wel met de shovel... en die kan bankjes plaatsen in de plantsoenen En een fontein ter herdenking op de plek waar zijn spuitgat zat... En jouw bijen, die bijen van jouw dak, die mogen hier ook komen vliegen. En dan kunnen we van hun honing eten. En misschien komt degene van wie jij de geborduurde handdoek hebt gekregen. Dat kan toch, Roel? Ik heb die niet gekregen. Ik heb hem besteld met drie flessen shampoo. En 2,95 euro voor de verzending. Oh, Dat zul je hem van mij krijgen. Zelfgemaakt. Met je naam in het paars en het roze embleempje van de borstkankerspeldjes eronder. Ter herdenking. Want daar zullen we dan constant mee bezig zijn. Herdenken. De hele tijd. Mensen zullen er zelfs voor langskomen in onze tuin. Op handen en knieën zullen ze de bek van de walfjes inkruipen... als een bedevaartsoord. Op zijn tong zullen ze bidden en waken, nachtenlang. En dan zullen ze de tuin inkomen en geld strooien in de fonteinen. Ze zullen van de braben eten en genezen zijn van, van alles... En dan zullen we met ze dansen, tot er bloesem uit hun ogen valt. En we daarin kunnen slapen. Denk je niet, Roel? Zou dat niet fantastisch zijn? Ja, jawel. Oh, We zullen nooit meer naar huis hoeven. Misschien één keer per week naar de winkel om kaarsen en voedsel te halen. Meer niet, want iedereen komt naar ons. Roel. Kom maar even liggen. Denk je niet? In het gras. <tus> Hmm. Ah. Ah. Misschien wordt het wel vloed voor die tijd. En dan? Dan moeten we hem niet openklappen, maar juist dichtnaaien. Ja. Ja, dan zitten we droog. Dan zwemmen we zelfs. Eindeloos blijven voor onder water. Ver weg? We gaan heel ver, ja. We komen pas weer boven bij Cuba. Waar het lijkt alsof de mensen altijd tevreden zijn. En misschien is dat wel niet zo. Maar het lijkt in ieder geval. En dat is... Belangrijk. Ja. Hm, ja. Marije? Ik, ik heb het benauwd. was Strandvis, een hoorspel van Jona Daniel... met Lieselore Knigge, Matthijs Maler en Vincent Brons. Sounddesign Anne-Loes van Assen, Hanneke Schrivers en Ina Herbs. Techniek Frans de Rond, regie Marlies Cordia. Voor de Nederlandse muziekdagen Gehouden in Vredenburg... schreef Alexander Peterhans het kleine hoorspel Vijf Minuten... Waar... weg weg weg weg weg weg weg weg weg weg weg weg I'm not gonna fuck with that. I'm not gonna fuck with that. I'm Ik neem nu op. Laag. Tom. Tom, ik zit hier al een half uur. Ja, daarom bel ik ook. Ik vroeg me af of je misschien nog komt, of... Ik weet niet wat het is. Nou, dat schiet op. Nee, wacht nou. Ik bedoel, ik voel me niet goed. Oh, nou is dat het. Ik weet niet wat het is. Oh, ik, ik, ik heb even iemand anders, Tom. Hallo? Lara, je moeder. Ik weet niet waar ik ben. Mam? Ja, ik sta in de stad, maar ik heb geen idee waar. Oh. Wat voor straat sta je? Plein. Plein. Plein, geen straat. Oh, Liever het moment. Maar ik heb eigenlijk geen tijd... Goedemiddag, mevrouw Monika Verbeek. Ja, maar ik... ik spreek met mevrouw Monika Verbeek. Jawel, maar... Mevrouw Monika Verbeek van de Hardingenstraat nummer 35. Wie is dit? U spreekt met Harm Ensler. Ik bel u ten behoeve van de zusters van Maria Klootwijk. Ten eerste willen de zusters van Maria Klootwijk... u vreselijk danken voor uw bijdrage enkele jaren geleden. Uw geld is hartelijk gebruikt om een reeks watermatten te bouwen in enkele dorpen langs de kust van Namibië Mag ik u iets laten horen, mevrouw? Monika Verbeek van Hardingenstraat nummer 35? Ik... Wat u net hoorde was de lach van een van de kinderen uit het dorp Owambo... de kleine Jacques Ngando, vernoemd naar vader Jacques Pelstrom, een hartelijke vriend van zuster Maria Klootwijk zelf. Oh... Om de heldhaftige mensen uit Owambo, Tsumep, Windhoek en moed en zo nog een dertien andere dorpen te kunnen helpen... zouden wij graag zien dat u, mevrouw Monika Verbeek... Ik druk u weg. Mevrouw Monika Verbeek? Hallo? fuck. Dat is niet zo mooi, Ensler. Oh god, meneer Barman, ik schrik me rot. Het zit in uw stem. In mijn stem? Ik... En kijk, uw houding is onjuist. Zo simpel is het. Oh, het lijkt me het beste als je na zes nog even op kantoor komt, Harm. Ik mag je toch wel Harm noemen? Eh... Uh, Mooi. Fuck. Hallo? Hey, met Sas. Ik heb even pauze. Ik sta even te roken. Ik... Sascha, je moet me niet hier bellen. Het je weet... Het niet zo, Harm. Ik heb het ook druk. Het gaat niet om druk of niet druk. Het... Oh, voor ik het vergeet. Ik ben later vanavond. Oh jee. Gaat Barman weer je proberen te vrunniken. Oh. Vorige keer heeft hij je nauwelijks aangeraakt, toch? Vorige keer had hij me praktisch tegen de deur aangedrukt. Ik kon voelen hoe... Oh, ik moet weg. Ik moet met de ambulance mee. Iemand heeft me misschien... Weet ik veel. Ik... Sta je nou te roken? Ik moet weg, Barman. Ah, nee, ah, nee, ah, nee. Ja, wel. Oh, ik heb iemand anders. Nee, nee, nee. Ja? Ik verveel me, Sas. Uh, geen tijd, Suus. Dat is wel tijd. Jij zegt altijd ik verveel me. Oh, wacht even, stap. Ja, dan. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Waar ben je? Wat? Waar ben je? Ik zit op de fiets. Ik. Ah, is Nathalie daar? Nathalie? Ik ken geen Nathalie. Jij bent toch Namilla? Nee, ik ben Susanne. Maar dit is het nummer van Namilla. Nee hoor, dit is het nummer van Suzanne Maar ik moet naar Mila hebben Ja, nou, dan moet hij Mila bellen Ja, ik kreeg dit nummer Van wie kreeg je dit nummer? Ja, dat ga ik jou vertellen Zal ik anders gewoon ophangen? Ja, nee, hoe kom ik dan godverdomme aan Mila? Ja, dat is... Oh, moment Nee, ik nog ik, ga... Ik, ik, ik. Hallo? Hé, hey, Suus Waar? Ik verveel me Waar zit je? Bij een springhaver ik zit op de fiets. Oh. Zou ik naar je toekomen? Ik ben echt om de hoek. Ja, is goed. Ik... Oh, wacht even. Tom belt. Tom! Lara, niet schrikken. Sasha, wat doe jij nou? Laar, ik wil dat je gaat zitten. Ik zit al. Is er iemand in de buurt? Susanne komt eraan. Ah! Lara! Lara... Het is iets heel erg. Iets met Tom. Tom heeft een hartaanval gehad. We waren niet op tijd om hem te helpen. Tom is overleden. Dat was vijf minuten van Alexander Peterhans. U hoorde Bram van der Heide, Terry van Splunder, Fie Nguyen, Marij Verhavert en Joppe van Hulzen. En Koos Degeling schreef Supermarkt voor diezelfde gelegenheid. Supermarkt. Goedemiddag. Goedemiddag. alles. Ik moet echt niets vergeten. Ze zal het merken, ik zal het voelen. De trut. Ze zoekt en vindt steeds weer een van mijn zwakke plekken. Goedemiddag. Goedemiddag. Magere, Magere yoghurt. Magere yoghurt. Magere yoghurt. Voor jou zal het niet zijn. Het zal je vrouw zijn, die in de ochtend zo'n bakje zonder schuldgevoel naar binnen werkt. Jij tegenover haar aan tafel. Nog één honk en ik ben thuis. Je hebt vast nog geen honger. Je zou nog willen slapen. Het voelt als een eiland. Een honk waar ik moet wachten tot ik moet rennen naar de laatste. Er weg willen zijn. In ieder geval ergens waar het bewustzijn van de ochtend nog niet is. Je mag wel een fout maar jij maken. Niet bent. je chef erbij hebben. waar roken, zij niet die is. Die de kassa moet resetten. Ik wacht. Elmex. Ik zal geduldig wachten. Waarom dan met de Tot ik uiteindelijk de bon van je krijg zeggen. en naar dat huis moet lopen. Of fantaseer je dat dit afscheid voor goed zal zijn? Ontbijtkoek. Dat huis waar ze op mij wacht. Doet je denken aan vroeger? Mijn laatste honk is thuis. Vroeger toen je niet alleen dacht dat je wat kon ook wist. De weg in het gras. Dat je nu vooral weet wat je niet kunt, dat komt door haar. Ik haat haar. Hoewel de ontbijtkoeken wel lekker melancholisch door doorsmaakt. Ik heb het level met het denken. Dat heeft lang geduurd. Het zal nog langer duren totdat ik het durf te zeggen. Jaren voordat ik het tegen mezelf durf te zeggen... Nog meer jaren voordat ik het tegen haar durf te zeggen. Ik ben oud en langzaam en ben vast minder veel eisend. Maar beter misschien om het nu ook niet meer te denken. Wattenstaafjes. Dit kan zo'n eindpunt zijn. Er gaan maanden overheen voordat je weer voor me staat met een bakje wattenstaafjes. Je wilt pinnen? Gaat uw gang. Onthoud deze dag. Zorg dat de in volgende keer anders is. Huis is het goede je woord. Je hoofd dus nog veertig bakjes in je leven. Op straat is het koud en vast ook nat. Ik vergeet dat steeds. Meneer? Ja Spaart u zegels? Uh, nee U kunt sparen voor een messenzet. Goedemiddag. Ja, hallo Het zit in dat volk Je kan het ze niet kwalijk nemen Brood Ham Wat een weer Ja, inderdaad Niet dat ik dat niet doe Het zou gewoon een stuk gezelliger zijn zonder Daar ben ik heel eerlijk in Oeh, Appelmoes Vaste favoriet van uw manzaliger Mijn man denkt er net zo over Op verjaardag komt hij altijd weer uit op dat onderwerp Hij is springlevend Maar het is een passende bijnaam De bon en een fijne dag verder Ja, doe je best maar Je hebt nog heel wat goed te maken en Neem deze alstublieft Dat is 40 cent Eén moment Schiet op vieze zwerver Je denkt in slokken je weet precies hoeveel een slok kost en rijkdom zal zijn in krat. Al jaren. Als ik geld zou hebben dan... Als zo iemand geld zou hebben, zou hij meer zuipen en duurder zuipen. Meneer, het is goed zo hoor. Ga zo'n man een beetje helpen. Goedemiddag. Zo dom. Goedemiddag. Nou ja, zo iemand zit natuurlijk niet voor niks achter een kassa. Zo. eens. Ik kan daar mij elke dag over verbazen. Motor. Je hebt al een supermarkt zonder personeel. Kan je gewoon zelf je boodschappen langs de scan halen. Laatst draaide ik de dimmer van mijn staande lamp. Uit en aan. Steeds sneller. Lijkt mij lastig. Dat te weten en hier te werken. Anders had je kunnen zeggen, iemand moet het doen. En toch is er altijd iemand die dat sneller kan. Jonah roept. Jonah. Het is berusting dat te weten. Ik hoef dat niet te zijn. Er is al iemand. Ieder mens heeft zijn talent. Mijn moeder had het talent al die gevleugelde uitspraken uit haar hoofd te kennen. Tot ziens. Ja. En zo wil ik altijd weer mijn moeder. Zelfs bij de kassa laat ze mij niet met rust. Daar bent u weer? Ik heb toch wat vergeten. U vergeet best vaak iets, of niet? Ja, maar ik vind het niet erg om terug te komen. Nog steeds geen zegeltjes? Nee, dank u. Supermarkt, van Koos Degeling. U hoorde Nienke de la Rive Boks, Joep van Hulzen, Akkerix Tjasma, Fi Nguyen en Judith van den Berg. Volgende week meer hoorspelen uit de koken van de HKU, met niet alleen schrijvers, maar ook acteurs en vormgevers van die theateropleiding. NPO Radio 1 VPRO Slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond, welkom bij Nooit meer Slapen. Ik doe alleen waar ik zin in heb. Ik zal sterven als een niet ne nette dame. Deze indrukwekkende woorden zijn van de inmiddels overleden schrijfster Josefa Mendels. Het grote publiek is haar inmiddels een beetje vergeten, maar. Daar gaat de podcastserie Lees Dees een einde aan maken. Straks, na half twee. Maar het komende uur, tot half twee dus... zit bij mij in de studio Steve de Jong. Welkom, Steve. Dank je wel. Je bent theatermaker, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar. En volgende week gaat je nieuwste voorstelling... Orfeo in karton in première. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Mm -hmm. Maar nu komt het lastigste deel van het gesprek, voor mij tenminste... Want ik wil er dit uur zo graag achterkomen hoe jouw kunstenaarshoofd eigenlijk werkt. Dat wil iedereen wel weten. En ik zou het woord operette eigenlijk het liefst willen vermijden. Zal niet helemaal lukken. Maar um, ik dacht misschien is het beste als jij nou zelf beschrijft hoe je jezelf wil introduceren. Hoe wil jij de mensen die jou nog niet kennen duidelijk maken wie je bent en wat je doet. Mm. Mm. Ja. Dat is ook altijd heel moeilijk, want ik, ik heb natuurlijk vaak gesprekken met mensen van en wat doe je? En dan probeer ik dat uit te leggen en dat heb ik, is mij nog nooit goed gelukt. aan iemand die niets weet. Ik zeg altijd ik ben theatermaker, dat is dan het helderste. Maar ja. En dan houdt het op. Ja, nee, het, is, het, het, het moeilijke is, ik, ik, ik maak dingen. En op ja, en, en het, het, dit moment in mijn leven is de uitkomst van die dingen theater. Maar ja, ik, ik, het, het is muziek, het is theater, het is uh, beeldend. Ik probeer nog steeds alles. Het is een zoektocht om al die dingen te combineren tot één geheel. Ja, en dan van karton. Dat, nou, dat, in karton heb ik een materiaal gevonden... waarin ik zo snel mogelijk iets kan maken wat in mijn hoofd zit. Ja, als ik zeg... Um, uh, mijn associaties bij jouw voorstellingen... en ik heb er heel wat gezien... en ik ben een hele grote fan... zal ik meteen maar zeggen. Dus dit wordt niet een fel kritisch gesprek. Um, ik denk altijd ten eerste aan de kijkdozen... Die ik vroeger, waar ik vroeger helemaal gek op was. En ten tweede denk ik aan een waanzinnig mooie... ik heb een aantal van die pop-up boeken. Zo'n boek wat je open... waar mijn kleinkinderen helemaal van... Ademloos van worden, uh, van Cinderella of wat dan ook. Zo'n boek wat je open doet en dan wordt het driedimensionaal. En daar moet ik altijd aan denken bij jou voorstellingen. Ja, nou, dat is ook een van mijn grote inspiratiebronnen, de pop-up. Het pop-up boek. Oh ja? Ja. En dat zijn ook, dat deed ik ook op de Kunstacademie maakte ik ook pop-up-achtige installaties. En. Um, ja, ik vind dat gewoon nog ook, nou wat je vertelt, magisch. En ik denk dat iedereen dat vindt. Er kan eigenlijk geen digitale techniek of hologram tegenop tegen no een boek openslaan. En het is eerst plat en dan opeens ja, staat er iets rechtop in dat boek. En dat is eigenlijk, een deel van wat je doet is precies dat. Ja. Iets ligt plat op de grond, je pakt het op en opeens is het een... Hele kamer, of een japon, of een heel koor, of hè, de hele voorstelling. Ja. Dan is de, de, een element in al jouw voorstellingen is ook de muziek mm -hmm. en het verhaal. Ja. ja. Laten we het even hebben over de première van volgende. De voorstelling waar je nu tot over je oren in zit en nog helemaal aan het werk aan bent. Orfeo, een, een drama in karton. Een drama van karton, Een ja. drama van karton. Ja. Um, het is het Orfeo-verhaal. Het Orfeu's-verhaal. Ja. En um, welk verhaal vertel je in deze voorstelling? Um, het, nou, ik vertel dus... Het, het, ik, we baseren ons op de mythe van Orfeu's. Dus de, de, het, het klassieke verhaal van de man die zijn vrouw Eurydice verliest. Niet zonder haar kan, afdaalt naar de onderwereld om haar terug te vragen. En omdat... Orfeo een zanger was die het mooist kon zingen van iedereen... die zelfs dode stenen aan het huilen kon krijgen... kon hij ook de heerser van de onderwereld dus ontroeren. Zodat die heer zegt, je mag je vrouw terug op één voorwaarde... dat als jullie teruglopen naar het leven, naar de bovenwereld... dat je niet naar haar omkijkt. En op het allerlaatst kijkt hij toch om en verliest hij haar alsnog. Dat is... De mythe in een nootendop eigenlijk. En over die mythe is ooit de eerste opera gemaakt in 1607. Van Monteverdi, Monteverdi, hè? Monteverdi. ja. Maar uh, eigenlijk bijna alle eerste operaatjes die zo in Italië ontstonden... waren versies van dit verhaal. Omdat het natuurlijk gaat over dat muziek... iets bovennatuurlijk zou kunnen, kan. Wat ook klopt natuurlijk, Is want je zo. Kan het, het kan je een gevoel geven... wat je niet kan omschrijven. En een metafoor zou kunnen zijn dat het de doden tot leven zou kunnen wekken... of dat het zelfs harde stenen aan het huilen zou kunnen krijgen. En um, Omdat uh, ja, ik bezig ben in, in mijn zoektocht als maker... naar het genre muziektheater uitpluizen... om het woord uh, operette nog maar te vermijden dacht ik, dan ga ik ook beginnen bij die oorsprong... waar het muziektheater eigenlijk uit ontstaan is. Ja. En uh, dat was gewoon voor mij de, het beginidee om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Nou, heb jij het woord uh, gebruikt, hè? operette? Ja. ja. En, um, en, en, en dat, dat, dat hangt iets aan jou wat ik niet helemaal terecht vind. Ik weet dat jij een ongelofelijke liefde hebt voor... Dat muziektheater, de opera en zelfs het, het iets lichtere genre van de opera... waar jij je gelukkiger bij hebt gevoeld. Mm -hmm. Je hebt die, die Orpheus-mythe al een paar keer verwerkt in een voorstelling. Oh, één ja, keer eerder, ja. Met het Orkest van het Oosten heb ik dat gezien. Ja. Daar vertel je ook met wat decorstukken erbij voor dat grote orkest... ook die prachtige muziek. Daar heb ik de, de, de, de, de, Offenbach. de Offenbach versie. En dat ja. is eigenlijk een parodie op het Orpheus verhaal. Daar gaat alles net andersom. Dat was ook van hem een parodie op, uh, op, op de krant Opera van toen. Het was een stuk uit 1850. Een heel curieus voorloper van uh, de, de lichte opera... En die heb ik eerst gemaakt. Dat was eigenlijk als soort dat had ik als proeven gemaakt, als aanloop naar deze mm. voorstelling. Dat was helemaal niet de bedoeling dat dat een voorstelling zou worden. Maar ik dacht, laat ik nou eens eerst beginnen met dat stuk uit te pluizen. Als soort vooronderzoek. Dat werd per ongeluk een voorstelling. Toen dacht ik, nou, nu moet ik die andere Orfeo ook nog maken. Die al op planning stond. En eigenlijk is het mooie daarvan, nu ik de hele lichte kant, de parodie, de lol... Van het verhaal heb gedaan. Een beetje de ironie. De, ironie, ja, ja. de draakjes insteken, gewoon ja. lachen. Is eigenlijk heel fijn, want daardoor kan ik me nu op het drama van het, de ernst van het verhaal storten. Want wat wordt deze Orfeo? Wat, wat wordt de toon van deze? Ernstig, ja. toch? Uh, de, de, ik denk dat het tot nu toe misschien qua toon de ernstigste voorstelling wordt die ik heb gemaakt. De, maar daarbij heeft het natuurlijk wel de lichte elementen van het karton. Het uitvouwen, mijn manier van vertellen. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben geen acteur die een soort van psychologisch zijn karakters uitdiept. Nee, ik doe gewoon even een stuk papier aan en ik doe dan even die. Dus dat blijft het. Maar met maskertjes. Met en de maskertje. in elkaar geknutselde schepen en dingen. Ja, ja precies. Ja. Maar de, de, daaronder ligt wel de ernst van het verhaal. En waar ik. Ja, hoe ik dat verhaal heb uitgeplozen en waar, waar ik, wat ik daarin zie... en wat ik, wat ik graag ook wil vertellen. Wat natuurlijk ook... Ja, het is voor de radio allemaal zo moeilijk uit te leggen. Maar wat natuurlijk ook niet uit te vlakken... is jouw eigen uh, uh, présence in die voorstellingen. Je staat daar altijd als een beetje... Zo zie je er ook een beetje uit. Een beetje nerderige jongen. <lacht> een beetje met een verwonderde uitstraling... Hmm. Alsof je zelf. Um, en, en toch um, roep je altijd een beetje een lach op. Je ziet er ernstig uit, maar intussen denk ik zit er toch ergens die tong in cheek in. En dan heb je ook nog een heel arsenaal aan stemmen in de huis. Van hoog tot laag. Ja, nou, vooral, vooral dat. Ik heb vooral omdat ik. De hoogte in kan met mijn stem en laag niet echt. Met, met, dus daar kan ik altijd mee spelen. En ja, ik denk dat. Kijk, ergens ben ik altijd mezelf op dat op het toneel. En, um, Ik vind het ook leuk om mensen aan het begin een beetje op het verkeerde been te, te zetten, natuurlijk. Dat ze denken: Nou, wat is dat nou voor jongen? Wat gaat er nou toch gebeuren? Staat hij in zijn onderbroek of in zijn majo, of in ja, zijn. En, ja, en, en, en ik ga een fitch. beetje zo aan het begin altijd een beetje zo terloops. Rommelig. Een beetje ja. rommelig. Maar, en, en um, ja, ik moet het hebben van dat ik, er zelf, dat ik gewoon zin heb om het te vertellen. Dat, moet, dat is voor mij, anders lukt het me niet. Ik moet echt, dus ik, ik neem ook altijd voor aan het begin van de voorstelling... en daar krijg ik zelf gewoon heel veel lol van. Dat ik weet, ik weet al wat er allemaal gaat gebeuren het komende uur. Jullie weten nog helemaal niks. En dat is een soort ja, machtgevoel en een soort vrijheid geeft me dat. En, ik denk, en daar komt dan misschien dat je ja dat het ook een beetje lacherig wordt. Omdat... Ja, het, is, het heeft eigenlijk ook iets tussen de schuifdeuren achter. Ja. Maar het is helemaal niet tussen de schuifdeuren. Er zitten altijd nu tegenwoordig uitverkochte zalen. Zo groot ook. Maar het blijft iets houden van... Uh, alsof jij uh, elf bent en voor de verjaardagsvisite iets doet. Ja. Nou, ik denk ook dat eigenlijk toen ik elf was... en dat voor de verjaardagsvisite deed... Dat is nog, misschien is dat nog wel hetzelfde gevoel bij mij. En dezelfde drive om het te doen, denk ik misschien en, wel. En wat wil jij eigenlijk met het publiek, die drive? Wat, wat, wil, je ze, wat wil je ons geven? Of wat wil je dat we ervaren? Um, ik denk dat ik uiteindelijk het publiek wil laten ervaren... of e wil, laten even, wil laten zien dat er iets van pure schoonheid bestaat. Iets... Uh, uh, iets moois, iets... en dat doe ik daar... er zijn een humor tussendoor... En, en verhalen en leuke weetjes... maar uiteindelijk gaat het voor mij om... ja, dat, het, dat je even weg bent... en iets hebt gezien... wat gewoon... wat je verbeelding heeft aangesproken... laat ik het zo zeggen... Is dat wat voor jou theater is? Uiteindelijk wel, ja. Dat, waar alles kan en waar nee, alleen ik... de verbeelding aan het werken ja, is. Ja, ik vind voor mij, ik bedoel, ik, ik, ik hou van theater, maar vooral dat, dat wil ik maken. En dan is het nu, het kan een voorstelling zijn, maar het kan ook iets, uiteindelijk iets anders zijn, waarbij je dus even weg bent van uit alles wat daarbuiten theater is en even in iets totaal anders bent. En ik doe dat eigenlijk is het gevoel wat je als je een pop-up boek hebt en je slaat het open en die twee seconden dat je even denkt, hé, hey, wat gebeurt hier? Oh, hè? Oh, ach, mooi. Die twee seconden, dat, dat, maar dat die dan even uitgerekt is. En dus, ik vind dat daar... Dat, dat vind ik de magie van theater, want je kan alles doen en als je het op de juiste manier inzet... kan je dus met een publiek alles laten beleven. Dan kan, maakt het niet uit. Er kunnen tijden door elkaar lopen. Logica kan omgedraaid worden. Um, als ik kan de zoon van Sissy ontmoeten... en daar ontzettend verliefd op raken... en dat is een pop zonder benen. En alsnog kan het publiek denken... als, die, als we uit elkaar worden gescheurd door het verhaal... oh nee, dat wil ik niet. Of dat, dat ze dat kunnen geloven. Je moet natuurlijk voor openstaan, dat wel. Ja, dat vind ik... Dat voor mij is theater dat. En is het eigenlijk ook... Uh, laten we zeggen, vroeger ging ik naar de poppenkast op de Dam. En dan geloofde ik ook heilig... dat er een politieman achter Jan Klaas en Katrijn was. En zat ik gewoon... Toen was ik... Dat is honderd jaar geleden. Ik herinner me nog dat ik zat te roepen achter je. Is ja. dat eigenlijk hetzelfde? Nou, ik denk het wel. En het leuke is dat... dat Volgens mij uh, is dat iets wat ook niet per se voor een kind hoeft te gelden. Ik bedoel, uh, Servas Nelis heeft een paar jaar geleden... nog een voorstelling gemaakt met de poppenkast. Over zijn vader die poppenspeler was. Die speelde in een poppenkast, maar het was een voorsing voor volwassenen. En die hele zaal riep nog steeds, de agent staat daar. En met vol overgave, je gaat er gewoon niet mee. Dat maakt helemaal niet uit of je... Een, dat hoef, daar hoef je niet een kind voor te zijn. En dat vind ik ook zo mooi. Ja. En even nu weer naar de voorstelling Orfeo. Uh, van karton, uh, een drama van een karton. Een drama van karton. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan al dat karton? Hoe ben je eigenlijk ooit aan karton gekomen? Want dat zit helemaal aan jou. Dat is helemaal in jouw DNA geraakt, dat karton. Je maakt alles van karton. Ja. Ik denk dat ik gewoon op een gegeven moment. Dat, het, dat was voorhanden. Dat had ik thuis. Het begon gewoon met dat ik dozen karton had. Maar ik. En dat je kan er zo makkelijk, je kan in knip, je kan er snijden, je hoeft niet meteen helemaal in een zaagmachine. Je hoeft niet helemaal meteen af te tekenen Netjes. Je kan er gewoon op. En als het mislukt, pak je even een ander stukje. Waar haal je al dat karton? Waar, waar komt dat vandaan, al dat karton? Vrouw? Nou, Inmiddels Want... echt, echt zeg maar pallets bestellen <lacht> bij een verpakkingsbedrijf. Oh, echt? Ja. En, en dat plakband waar je het mee plakt, is dat ook speciaal karton, Want het zit allemaal zo ingenieus in elkaar. Ja. Um, nou ja, um, daar begon het mee. Kartonkleurig tape. Maar daar ben ik niet zo, toch niet zo tevreden over. Want als je dat schildert gaat dat een beetje weer rafelen. Op een gegeven moment... Uh, ja, we zijn een stuk karton aan elkaar aan het plakken... Met, met, met stukken stof en boekbinderslijm. Houtlijm eigenlijk. Dat is heel stevig. En, en sinds een jaar zweer ik weer bij uh, Leukaplast. Leukaplast... Dat, dat is uh, toch pleister? Dat is pleister, maar, zeg maar alleen dus het stukje wat je op je huid plakt. Dus als je dan die, die kussentjes wegdenkt, dat kan je ook in grote rollen van Tuurlijk. 5 centimeter ja. breed. Nou, dat is, als je het op karton plakt, lijkt het ook kartonkleurig. En dat plakt fantastisch. Dat is een hele goede tip. Ja, dus dat als dat mensen gaat... thuis iets van karton willen plakken, moeten ze leuk op nemen. Ja. En dat bestel ik, nou ja, dat, dat, dat vliegt er doorheen. Ja, tuurlijk. Dus de, ik denk dat waar ik dat bestel, dat die denken... dat ik van een enorme brokkenpiloo's ben of zo. Maar goed, En, en in deze nieuwe voorstelling... Ik, ik heb een stukje van de repetitie mogen zien. Pas volgende week is die af. En dan gaan jullie uh, het voor de zaal spelen. Ja. Maar het is ook nu met video. Het is een hele fantastische accordeoniste, heb je erbij. Ja. Slash zangeres, Marieke Hopman. Ja. En ze speelt ook gewoon ze mee. Ze speelt gewoon dus oh. mee. We spelen het met z'n tweeën. Ja. En dan heb je nog twee uh, oude hulpen. Ja. Die alles doen, technisch. En ja. alles aanreiken en aanpassen. Twee inspatiënten. Inspatiënten. Hun, ja. En dan uh, staan er, in jullie atelier staat uh, Nina, een vrouw... die staat alles in elkaar te en te doen en te maken wat uit jouw hoofd komt. En weer iemand anders, die maakt allemaal kost, quasi kostuums van ja. lappen en karton en weet ik wat en, allemaal. En dan de Ina natuurlijk nog, die het allemaal. En dan de regisseur Ina ja. Veen. En dit alles heet Groots en Meeslepend, ja. het bedrijf. Ja. Waarom heet het eigenlijk zo? Het is ja. de eerste voorstelling die Ina en ik met twee maakten, die heette Groots en Meeslepend wil ik leven. En waar ging die over? Ja, dat was, uh, dat was eigenlijk mijn eerste voorstelling in deze vorm. In deze dus een soort eenmansstuk waarin ik gewoon mijn eigen fantasie kan uh, leven op het, op het toneel. En daar kwam het vandaan. Zeg maar, als ik alles zou. Hoe zou mijn leven eruit zien als het grootste en mislepend was en alles zou kunnen? En je doet alleen maar de stukjes aan elkaar. Dus dat was een it, een, een romantisch verhaal... een operette, uh, een uitklapstuk. Alles zat daar, zat erin. En dat heet De Grootste Misleefend Wil Ik Leven. Was dat een beetje het begin van jullie uh, reeks? Strausvogels? Uh, ja, dat was het begin, dat was de eerste. De, de, de enorme, succesvolle Modern Art Revue natuurlijk... over moderne kunst. Je bent ook al een beetje een schoolmeester. Je wil ook altijd uitleggen hoe de dingen zitten... Bijvoorbeeld over 100 jaar moderne kunst. Dat is gewoon een, uh, een les kunstgeschiedenis. Maar dan in revue vorm. Ja, nou, het is altijd zo, dat ik kom altijd in, die, in, die, in het maakproces kom ik gewoon feiten te weten, dingen ik, waar ik zelf op zet op aansla. Dat ik denk, oh, wat wist ik niet? Oh, wat geweldig dit. En dan, um, dan denk ik, ja, nou, als het, dat wil ik nou graag delen. En ik kom eigenlijk bijna nooit verder dan dat ik dat dan maar gewoon vertel. En dan ga ik eerst nog proberen dat in een soort scène met een personage, en dat je het in verwerkt. Maar uiteindelijk kom ik het met Ina, die zegt: je moet het gewoon vertellen. Je moet het gewoon. Wat jij, hoe jij dat de eerste keer bij mij aan, aan tafel vertelde, toen uh, snapte ik het, zeg maar. Dus zo moet je dat eigenlijk ook doen. Maar het is ook weer niet zo dat, want ik, ga, ik neem ook heel vaak een loopje met de waarheid. Dus ik, ik vertel wel iets, maar je moet het niet. Uh, de, Al serieus neem je Nee, nemen. moet niet altijd serieus. Nee. Want ik ik, ik, ik, ik, ik vraag wel. wel. Ja, ook wel. Als ik het maar heel vaak neem, ik. Ook, denk ik ook, nou ja, ik. Dan vind ik het gewoon, heb ik zelf bedacht dat het zo is. gegaan. Ja. dat ja. ja. Dan laat dus je het. Het is de dus ook brak zeggen let. Dat die brak is. Ja, ja, ja. ja. ja. En, en nu deze orfhuis. De, de, deze. Deze. Voorstelling leek mij. Ik, ik kreeg een paar momenten mee. Waar ik al heel ontroerd door raakte. Door de dood van. Het begraven van Eurydice bijvoorbeeld. Hij leek mij nogal ernstig. Ja. Hij leek me niet zo ironisch en grappig. als hij. als de dingen voorheen een beetje waren. Nee, of, dat gisteren. Nee, dat klopt. En, um... Want waar zit hem de ernst in in dat verhaal? Wat. Nou ja, het. het... Ja, ik, we zijn nu een week voor de première En eigenlijk elke scène gaat over de dood. En de, die, die, de, daar gaat het verhaal natuurlijk ook heel erg over. Die Eurydice sterft twee keer eigenlijk in dat verhaal. Eén keer als ze sterft en één keer, keer als zij heeft. De tweede keer kijkt hij om en sterft ze eigenlijk nog een keer. ja En... Um, dan sterft hij aan het eind. want dat verhaal, Het gaat tot het omkijken. Daar, tot daar gaan al die operas erover. Um, balletten zijn ervan gemaakt. En dan helemaal aan het eind van het verhaal... Van, zoals het Ovidius het omschrijft in de metamorfose... sterft hij ook nog eens. Heel gruwelijk. Hij wordt aangevallen en aan stukken gescheurd... door wilde baganten... die het niet, die het niet kunnen verdragen dat hij... Na Oirididje, geen andere vrouw meer wil. Sta, zo staat het daarom schrijven. Maar in ieder geval een soort zinloze actie. En uh, dus het, het gaat heet het daar, daarover. Dus ja, daar kom je dan. Ik kom niet mee. Daar dan kan ik niet. Ik zou niet weten. Dat, dat, dat, dat is gewoon niet ironisch. Er is niks ironisch aan. En bevredigt dat jou? Nou, ik vind het. Ik, ik had eerst het begin, had ik wel moeite mee om het, om het zo ernstig over de dood te hebben en over het verlies. Terwijl ik nou zelf dat uit ervaring... niet zo... meegemaakt heb... denk ik nog. Echt zo'n zo heel heftig verlies. Maar toen ik dus... dat verhaal las... en het aller... echt het einde van het verhaal... waarin het hoofd van... Orpheus in zee wordt gegooid. En dan is de laatste zin bij Ovidius is, Maar dat hoofd stopte niet met zingen. Toen dacht ik, aha. Nou kan ik het. Dat is Daar, moet het, daar wil ik dat het Hier over kunnen gaat. we iets mee. Daar kan ik iets mee. Want dat gaat dan over iets anders. Namelijk dat... De, dat de schoonheid... alles kan overwinnen. Of dat hoe lelijk... alles om je heen ook kan zijn. Of de wereld, dat altijd die, die schoonheid is echt... Is het is niet kapot te krijgen. Zo'n associatie heb ik daarmee. En dat... Ja, en dat, hoop, dat soort van dat hoopvolle idee, dat zit natuurlijk, ook al is die voorstelling ernstig, maar dat hoopvol, die hoopvolle gedachte heeft ook een ernst. Dat zit eigenlijk door de hele voorstelling heen. Ja. Zullen we even een heel klein stukje laten horen van, van jouw stem? Ik weet niet of het uit deze voorstelling of uit een vorige komt, maar even een stukje uh, waarin jij zingt. Oh. Dit is afschuwelijk, echt weer gewoon. Ik zweet je stop, hou je mee open met het orkest van het oosten natuurlijk. Ach, ach, ach, ach, god allemachtig, dit is toch prachtig? Ik ben zo dol op mijn viool. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, please stop hiermee, ik prik hem in twee, een symfonie vol nostalgie. Ach, man valt dood, dit is idioot, hou je gemak, slette weg. Dit was uit die voorstelling met dat orkest van het Oosten, hè? He? Ja, ja. Dat je met je props en je decor dingetjes voor dat grote orkest stond. Ja, hier had ik eigenlijk een, een, een stuk karton aan ja. als een kostuum, en dat klapte deed het om, en dan speelde ik dus verschillende personages uit uh, Offenbachs versie van het oorvuisverhaal. Ja. Ja, en dit is, kijk, dit, dit op deze manier dit, zit. In die nieuwforsing eigenlijk niet op deze manier denk ik. Dit is ja, dit is gewoon om, om, om te lachen. Ja. Dit zijn twee. Hier, hier doe ik gewoon een duet tussen een man en een vrouw en ook behoorlijk maar, overdreven. Maar het kan toch bijna niet anders dat ook in deze orfeo. Dat je de hele tijd iets van een glimlach krijgt. Al is het maar door alle spullen die je doet. Ja. Die eigenlijk het hele verhaal licht maken. Ja. Terwijl het een zwaar verhaal is. Nou, dat is ook wel de bedoeling. En er komen ook wel heel veel personages in voor die, ja, die gewoon gek zijn of raar. Of... Ja, dus ik, het, het, zou, het, het mooiste zou zijn als het echt uh, op die twee gedachten leunt. Of op die twee elementen: het, het lichte en het ernstige. En, maar hij zal ietsje meer naar het ernstige toe. En toch ook wel weer een drama van grote gevoelens, hè? Want volgens mij ben jij ook wel een oer iemand. Ja. Nou, die, die toch de mensen met een soort hangerig soort gemoed wil betoveren in die zaal. Ja, en dat, komt ook, dat is ook voor mij dat echte theater. Dus uh, ik... ik, ik ik vind al die het, het, het, de, de, het, de grootste gebaren wat uit de opera's komt, maar ook het grote gebaar van ja, gewoon een enorm romantisch lied zingen of over de eenzaamheid zingen, ja, dat, daar, daar hou ik gewoon heel erg van. Ja. ja daar is theater toch ook voor bedoeld? Eigenlijk. Daar is het volgens mij ooit wel voor uitgevonden, ja. ja. Wij gaan zo meteen even naar nieuws luisteren. Maar daarna komen we sterk terug. Oké. Okay. Steve de Jong, nooit meer slapen.